Vestigd aan de kier als een mist en een huilend zit vol. Zeg de dappar over dat we niet meer kennen lopen. Want vanavond is het lang, vanavond is het lang, vanavond is het lang. We leven de lol. Smerig ze ik wel lekker in mijn nest. Want altijd haast, daar is niet best. Om mijn baas begint te zeuren dat er zoveel moet gebeuren, maar om vijf uur is al het werk verzet. Vanavond is het vestigd aan de kier als een mist en dan huilend tent zit vol. Zeg de dappar tot we niet meer kennen lopen, want vanavond is het lang, vanavond is het lang, vanavond is het lang, leve te lol In het weekend zit ik op het voetbalveld Ben ik na een uur keer speulen, uitgekeerd Dan ga ik even zitten, bij je glas gegeven witte En we gaan er niet naar huis voor geen geld Vanavond is het fris, dat de kerel verliest En een hele dam zit vol Zet de kap maar op, tot we niet meer kennen lopen, want vanavond is het lang, vanavond is het lang Vanavond is het lang leven de lol ha. Mijn kop zit vol met alles wat je moet Soms dan hoor ik helemaal niet goed Dan ga ik lopen zwingen, lekker lopen zingen Want vissen zingen we helemaal in mijn bloed ha. Vanavond is het vissen, ik heb een keer als een best En mijn huren tent zit vol Zet het af op maar op, dat we niet meer kunnen lopen Want vanavond is het lang, vanavond is het lang Glazen vol, glazen vol, huldenavond aan de rol. Alles leeg, alles leeg, de wereld draait als ik beweeg. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Mariel Hagerman met het NOS Journaal. In Portugal heeft de regering strenge bezuinigingsmaatregelen aangekondigd. Daardoor moet het begrotingstekort in 2013 zijn gezakt tot onder de grens van 3% die de EU hanteert. Portugal bezuinigt op de sociale uitkeringen en de defensieuitgaven, vermindert het aantal ambtenaren en voert een hoger belastingtarief in voor de topinkomens. Verder worden staatsbedrijven geprivatiseerd en gaat de aanleg van de hoge snelheidslijn naar Spanje voorlopig niet door. Met de maatregelen wil Portugal voorkomen dat het in hetzelfde schuitje terechtkomt als Griekenland. Dat land heeft het vertrouwen van beleggers en investeerders grotendeels verloren, omdat het heeft gelogen over zijn hoge begrotingstekort. De rechtbank in Middelburg spreekt tegen dat het OM duidelijk had gewaarschuwd voor de man die zaterdag in Zierikzee zijn twee kinderen vermoordde. Volgens het OM was de Irakees gevaarlijk en had hij gezegd dat hij zijn gezin wat wilde aandoen. Maar de rechtbank zegt van niets te weten. De vader van 45 kwam vorige maand vrij. Hij hield zich tot zaterdag aan alle afspraken om geen contact met zijn gezin te zoeken en zich te laten begeleiden door de reclassering, zegt de rechtbank in Middelburg.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 Throw it Grey Jackdaw, zo heet een nummer, wat hij pas geleden heeft laten verschijnen op zijn CD. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van muziek. Hier weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Hey. Hey. En dit is Rob de Nijs. Hij zegt: Geef niet op of Ain't Going Down. Showtime Kom op jongen, gooi die straatje achter in de kofferbaan. Hopen aan die grote baas, op nog in de pas Zes uur sneeuwbaar, even snel de muurbal, oké, okay, plank gaat. Wie weet naar het feest, maar spelen we dat zometeen de tent plant. Zij staat weer stil, ik heb een meisje op. Mama houdt er en mijn pieper kijkt op. Nee, pak je tas strakjes in de band, plassen wij het door het weiland. Kijken ja. waar het ligt dan vragen aan die vent daar Tussen smerig laat. Maar niemand die de weg kent, naar die hele feest kent. Ja. Weet op voor de zon op gaat. Het wordt de nacht, waar je de naam op staat Say nooit never, het is al live. Nee, niet op voor de zon op gaat. The. Oh, home. twee zeker, voor de zon opgaat. gaat. Showtime volle de tijd, de punt met de band, spaard daar, bier, rot en als een dolle stier, keyboard is een kieverloren. verloren, drummers laten stoppen door een hoor Set not never. You stand tall. Don't give up for the sun up. De band, de band, de zanger en het meisje, zo heet deze cd. En uh, hij heeft het vertaald uit het Engels... Uh, Ain't going down till the sun comes up. En dat is een nummer wat uh, Gar Brooks ook uh, ooit heeft uh, uitgebracht. En in Nederland heet het dan ineens... Geef niet op. En dit is dan weer een hele andere formatie. Nou, ik ga hem even terug uh, naar het begin zetten, want hier, uh, hier klopt even iets niet. Um, nou, kom op joh. We gaan hem gewoon terug. <coughs> Stop. Komt er maar uit. Gaat er maar in. Dit geluid hakt er gewoon in hè? de format wet wet wet. Love is all around. I feel it in my fingers. I feel it in my soul. The love is all around me. en zo the Everywhere I go Ja, Zo'n arts wil iedereen wel hebben in het ziekenhuis. Of als huisarts, he, die gewoon muzikaal bezig is. En je muzikaal ook kan genezen. Misschien kan dat uh, Pallo Conte ook wel. Hij zingt uh, zijn liedjes en hij schrijft zijn eigen liedjes. Ook het liedje Noord. Ma niente, tanto è un gioco che si fa stando soli, stanchi e forestieri, ma guardando fuori un paesaggio avrai e laggiù montagne languide vedrai. E sempre te invaguirai grande amore e ancora tu le vorrai nor nor nord. mille mile una notte laggiù luna nel viaggio tra le aquile complesso è questo aroma che ha il caffè opaco e scintillante ma ormai in te tostata è tutta l'Africa e gli dei eh, si divertono E ridono in, fondo, in, fondo agli occhi di lei. sarà, voluta e costruita ogni città, è quadrata ogni nuvo la sarà, è il cielo cupo, l'ansia degli abissi e può darsi a un ristorante si starà con gli occhi intorno cerchi non si sa fa niente questo è un gioco che fanno gli dèi e si divertono e ridono in fondo in fondo agli occhi di lei Kijk geen korte uh, liedjes hoor. Deze Paul Conte op zijn CD Collection nummer 2 staan allemaal liedjes op die ooit een grote hit zijn geweest voor deze Paul Conte. En uh, Dit nummer duurde maar liefst 7 minuten en uh, 5 seconden. En dan dit. Dit is weer heel iets anders hoor. Dan kom je meer, weer meer in de top 40 terecht met Level 42. We have Ken to tell lessons in the love. Paolo Conte, de man uit Italië. Nu gaan we eens in Spanje kijken. Nou, Enrique Iglesias. Tired of being sorry. I don't know why you me tonight. When the rest of the world. With crust Let's so. The reasons that I know To share forever But be honest With all the demons that possess Beneath the silver moon grote voetballer Althans, voorheen grote voetballer tegenwoordig is hij meer zanger als voetballer hè? want uh, hij had zijn knieën beschadigd heb ik begrepen. En dit is Jan Willem. I without a name. That's me without you now. I would travel each In every road. back home. say come And I know that you're there alone Living in a way A fool to believe I believe, I believe, I believe in you I know you followed me, babe Somewhere down this hopeless trail We turn these happy roads into fields of sleep And they keep tracking me down now Here goes the wind and rain gets me slow Here I'm vibe Egyptian work like Egyptian Dames, luisteren naar de naam De Bengals. en ze hebben heel wat uh, ja op hun naam staan, want ze werden omschreven als niet zo'n uh, vrolijke dames in de studio om uh, mee te werken. De ene na de andere producer werd eigenlijk gewoon uh, de, de ja, hoe heet het, de, de, de studio uitgewaaid, want uh, ja, ze moest precies allemaal precies gaan zoals hun het wilde. Je zult het misschien niet meteen herkennen hoor, maar dit is de clown. Uitgevoerd door Pierre Carter. En dat krijg je daarvan als je een nieuwe cd-speler hebt, hè? Tegenwoordig een dubbele cd-speler en daar nog eentje naast. Dus daar kun je af en toe eens een keer in verwarring raken... van welke heb ik nu gestart en welke heb ik niet gestart. Dit is Billy Ocean. I don't know what you got... but a face with my emotions... I want you so much... En ook met een orgeltje, deze vader Abraham met de clown. Hij was maar een clown. In wit en in rood. Hij was maar een clown. Maar nu is hij dood. Zijn hoed was te klein. En zijn schoenen te groot. Ach, hij was maar een clown. Zij hij dood. De herinnering blijft. Aan die klam met zijn lach. Hij heeft alles gegeven. Tot de laatste dag. Niemand kende de pijn. Van zijn stille verdriet. Want er was op het einde. Man die hij verliet, hij woonde alleen in een wagen van hout. Ach, hij was maar een clown, en zo werd hij oud. Hij lachte en sprong in het vuil gele licht, maar onder die lach. Zat zijn droevig gezicht De herinnering blijft Aan die clown met zijn lach Hij heeft alles gegeven Tot de laatste dag Niemand kende de pijn Van zijn stilme verdriet Want er was op het eind Man die hij verliet, op een avond hij viel, net als elke keer. En het publiek lachte luid, maar voor hem was het uit. Ach, hij was maar een klaar, in wit en in dit. Ja, hij was maar een klaar.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 Niemand die hij verliet, De herinnering blijft Aan die clown met zijn lach Hij heeft alles vergeven Tot de laatste dag Niemand kende de pijn Van zijn stille verdriet Want er was op het eind Niemand die hij verliezen. Kent u nog de formatie Yazoo? Met uh, Alison Moyet in de hoofdrol. Nou, daar heb ik ook nog een nummer van in de cd-speler liggen. En hij ligt te wringen om losgelaten te worden, hoor. En dat is een situatie, oftewel een situation... Thank <laughs> you. De hits voordat ze echt helemaal uh, ja, Solo gingen En dit, dit is Nederlandstalig De formatie Doe maar en ze hebben het over Doris D